6 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Curaçao is Helmin Wiels vermoord, een van de belangrijkste politici van het eiland. Hij werd doodgeschoten op het strand. Zijn partij Pueblo Soberano denkt dat de aanslag het werk is van de maffia, omdat Wiels bezig was de corruptie op Curaçao aan te pakken. In oktober vorig jaar won Wiels de verkiezingen. Hij wilde volledige onafhankelijkheid en stond bekend om zijn gepeperde uitspraken over Nederland, al had hij zijn toon de afgelopen maanden gematigd.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 Israël zou gisteren onder meer een militair centrum in Damaskus hebben bestookt. Ban Ki-moon zegt dat hij de berichten over de aanvallen niet kan bevestigen... maar maakt zich wel grote zorgen en roept alle partijen op tot terughoudendheid. De gemeenten gaan het aantal punten waar gebruikt frituurvet kan worden ingeleverd... ze uitbreiden. Het aantal inleverpunten stijgt van 1200 naar ruim 2500. Er komen containers te staan bij onder meer supermarkten en sportclubs... Ondanks alle voorlichting de afgelopen jaren spoelt nog zeker drie kwart van de consumenten oud frituurvet door het riool. Met verstoppingen als gevolg. Galatasaray is voetbalkampioen van Turkije geworden. De club van Wesley Snyder is na de overwinning van gisteren niet meer in te halen door de concurrentie. Ook in Italië is de landskampioen bekend, Juventus. Gistermiddag werd Ajax voor de derde keer op rij de Nederlandse landskampioen. De festiviteiten in Amsterdam zijn zonder noemenswaardige problemen verlopen. Het weer het wordt opnieuw een zonnige dag met wat stapelwolken. Maximaal 15 graden op de wadden en 20 tot 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is maandag 6 mei. Goedemorgen. U hoort zo meer over de moorden op Helmin Wiels. Laatste nieuws daarover krijgt u van onze correspondent Dick Draaier op Curaçao. En we zijn bezig met het halen van reacties op Curaçao... en ook bij de politiek in Nederland. Correspondent Wouter Meijer zit later vanochtend in München... in de rechtszaal bij het proces tegen een groep neonazis. We spreken hem straks. We praten ook over Syrië vanochtend... met correspondent Monique van Hoogstraat over de rol van Israël. En met Nederlandse verpleegkundigen van Artsen zonder Grenzen... die afreist naar Syrië om daar een kliniek te, op te zetten... We krijgt het laatste nieuws vanuit Wetteren in België... over de ontspoorde treinwagon met giftige lading. En we spreken de kapitein van het Nederlandse tankschip... dat het vuile blus in rioolwater moet gaan afvoeren. En Marno Remmers praat vanochtend ook over gevaarlijk transport. Want die Belgische trein vol met acrylnitril kwam vanaf Rotterdam... en reed hier door Dordrecht, vlak langs de flats. De muziek onder andere vanochtend van Rox. Oh oh. Murder situations did you further close one eye and dream the rest? I was called the LLN, and you were the heart server, but this I never could have guessed. Zeven minuten over zes. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ik ga gaan nu bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren. En dat nieuws gaat uiteraard onder meer over de moord, de moord op Helmin Wiels. Een politicus op Curaçao is doodgeschoten. Leider van de grootste regeringspartij van het eiland, Pueblo Soberano. En werd beschoten op het strand van Marie Pompoen, vlakbij zijn woning. Correspondent Dick Draaier is op Curaçao. Dick, wat is tot nu bekend over hoe het gebeurd is? Eigenlijk uh, nog heel weinig, in ieder geval van officiële zijde, is er nog niet veel gezegd. Getuigen uh, op uh, de plaats delict hebben gezegd dat er drie mensen uit een auto, of twee mensen uit een auto zijn gestapt en één is er gebleven. En die hebben hem achter in de rug neergeschoten en zijn daarna weggereden. Zoveel is er op dit moment eigenlijk alleen maar bekend. En over de achtergronden, Dick, want wie zou er daar achter kunnen zitten? Ja, dat is op, de, op het ogenblik alleen maar gisteren. Helmen Wiels die heeft eigenlijk twee punten waardoor we hem kennen. Dat is zijn strijd voor de onafhankelijkheid en dat is zijn strijd tegen de corruptie. En vooral in de laatste hoek wordt er hier op Curaçao druk gespeculeerd. Daar zouden de daders vandaan moeten komen. Hoe kon Wiels zo makkelijk worden geraakt trouwens? Want um, hij was toch eerder al bedreigd? Hij zou extra beveiligd worden? Ja, dat klopt. Hij heeft uh, beveiliging. Eén uh, uh, beveiligingsbeambte die met hem meeloopt door de week. Maar zelf stelt hij uh, erg prijs op zijn privacy. En hij heeft eigenlijk altijd afgesproken. Op zondag wil ik niet lastiggevallen worden door, uh, door mijn beveiliger. En op zondag uh, ja, deed hij de, de dingen buiten zijn werk om eigenlijk. En uh, mm. ja, het is dus, uh, vandaag zondag. En uh, daar hebben de daders dus van geprofiteerd. Ja, want dat weten eventuele daders natuurlijk ook. Dat meneer Wiels op zondag niet zo houdt van. Dat wist iedereen, dat wist ik, dat wist iedereen op Curaçao. Op zondag moet je niet lastigvallen te zijn en een biertje met hem wil drinken. En dat was hij ook aan het doen op dat moment, trouwens. Ja, en jij was dus vrij snel ter plekke, Dick, uh, gisteravond, toen het gebeurde. Hoe waren de reacties gelijk na die moord? Ja, eh, eh, rondom eh, een, een sfeer van gelatenheid. Eh, later op de avond werd, werd dat omgezet in bozigheid eh, van het publiek. Eh, ik ben daarna naar de, het partijgebouw van Pueblo Soberano gegaan. En eh, ja, daar was, was geen boosheid te bespeuren, maar heel veel verdriet. En eh, om een uur of acht heeft eh, de premier van Curaçao een persconferentie eh, gegeven. En ook daar klonk in door de enorme verslagenheid. En hoe is dit toch mogelijk op eh, Curaçao? Het is uh, verschrikkelijk wat er is gebeurd. En wij uh, uh, leven in de democratie. Dus dit soort dingen verwachten wij zeker hier op het eiland niet. We zijn hier niet gewend. En uh, ik hoop niet dat dat uh, ook in de toekomst geval zal zijn. De premier van Curaçao was dat. En uh, Dick Draaien, uh, Dick, um, je blijft natuurlijk... Het is inmiddels al nacht aan, maar je blijft nog even wakker... en kijkt of er nog reacties te halen zijn. Ja, op dit moment slaapt niemand hier op Curaçao. Men is echt enorm geschrokken. Vergelijkingen met de moord op Fortuyn. toeval toevallig vandaag, tien jaar geleden... die worden door iedereen naar boven gehaald. Men is hier echt met stomheid geslagen dat dit echt mogelijk is op Curaçao. Dik Draaier op Curaçao, dankjewel. We spreken je later deze uitzending weer. In München begint vandaag het proces tegen Beate Schraper en vier medeverdachten.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 De nou, advocaat hebben aangegeven dat ze zal zwijgen in de rechtszaal. Volgens wouter Meijer zullen daarom nog veel vragen over onder meer het motief voor de moorden onbeantwoord blijven. De viering van Bevrijdingsdag is gisteravond afgesloten met het bevrijdingsconcert op de Amstel in Amsterdam. Koning Willem Alexander, koning Maxima en prinses Beatrix woonden het concert bij op een ponton in de rivier. Er waren optredens van onder meer Nick en Simon en metselsopraan Maria Vizelier. Ze zongen samen het nummer Always Look on the Bright Side of Life van inderdaad Monty Python. Life seems jolly rotten. There's something you've forgotten. And that's the laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dance, don't be a silly child. Just purge the looks of it's so bad that they. Op de bevrijdingsfestivals in het hele land kwamen zeker een miljoen mensen af. Door het mooie weer waren veel mensen op de been, meer dan vorig jaar. de blik in de kranten. De Telegraaf heeft als enige groot oh, de voorpagina de moord op Curaçao op Helmin Wiels. Politieke moord, Helmin Wiels doodgeschoten. Uh, hij werd doodgeschoten terwijl hij in het kader van de verkiezingscampagne colaatjes uitdeelde, schrijft de Telegraaf. Ja. De volkskrant heeft dat niet gered. Een klein AMP berichtje aan de rechterkant: Wiels doodgeschoten. Op de voorpagina: groot. Een foto, best een aardige foto trouwens, van eh, Frank de Boer, trainer van Ajax. Eh, eh, staat daar in het zwembad. Is waarschijnlijk, eh, vermoed ik, zomaar erin gegooid door zijn eh, eh, teamleden. Aan de rand staan blikjes eh, bier van een bepaald Belgisch merk. En hij kijkt wat verdwaas met de kampioenschaal in het water. Zoekt hij zijn lenzen? Ik weet het niet. Wat is die blik? Uh, ja, uh, hij, hij kijkt ook nog niet zo vrolijk, nee. maar dat kennen we al van hem. Ja. <laughs> voor voor uh, Trouw trouwens ook een foto van uh, Ajax. Uh, we spelers uh, met de schaal, Siem de Jong, uh, de aanvoerder. Die heeft de schaal in de handen en de andere tuimelen zo'n beetje over hem heen. Trouw opent met het bericht dat er hongerstaking gaande in is. Het detentiecentrum op Schiphol. Groep asielzoekers eist een betere behandeling. Meer dan twintig zijn in hongerstaking gegaan. Voor de zesde dag inmiddels in hun klacht. We zijn geen criminelen, we zijn asielzoekers. En behandel ons dan ook zo. Het AD kiest voor eh, Ajax. Ajax behaalt derde titel op rij. Met Een mooie foto op de voorpagina van Ajax-spelers met de kampioenschaal in de hand. Dus springen op elkaar om het te vieren. Het tweede verhaal eh, op de voorpagina van het AD is het verhaal over Wetteren in Oost-Vlaanderen. Na eh, het ongeluk daar, een ontploffing. Roep om apart spoor na ramp chemietrein Inferno in België. Rakelt discussie over gevaren op. Dat is het AD. Voor op NRC Next een indrukwekkende foto staat niet bij wie hem heeft gemaakt. Van een uh, verzetstrijder in Syrië, naar ik aanneem. Zittend in een oude fortuin van oma, uh, gewapend met een kalasnikov en achter hem een volledig aan puin geschoten straat. Daar boven de kop waarom Israël dit weekend twee keer aanviel. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Het NOS Radio 1 Journal.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 Like to keep it can't hang around. Madness, hoor u met Our House. En mijn huis staat uh, aan het spoor. Oei, 17 minuten over zes. Dat is niet zo fijn, Marcel. Want Myno um, Remmers is in Dordrecht... waar de Belgische trein met acrylnitril doorheen reed... voordat die vlak ja. buiten wetteren explodeerde. Myno. Dat moet niet een prettig gevoel geven, kan ik mij voorstellen... daar in Dordrecht. Nee, ik sta aan de burgemeester De Raadsingel, met DT. Uh, beetje jaren 70, jaren 80 flat... En de wandeling naar het spoor, nou ja, het, ik denk een stap of 30, 40, En dan uh, zie ik een groot geluidsscherm. Maar daarachter, daar zie je de hoogspanningsmasten van uh, de trein inderdaad. En de rijden hier heel veel langs. Want de tijd dat wij hier aan, sinds het begin van de uitzending zes uur stonden... zijn er al twee, drie goederentreinen treinen langsgekomen. Niet met ketelwagens, maar met containers. Maar dat komt dan allemaal van Rotterdam af. En zo ook dus met die ja, de bekende trein die uh, vol zat met acrylnitriet. Dat komt dan af van uh, onder andere een groot rangeerplacement, Kijfhoek. Ja, en wie Kijfhoek zegt, moet misschien ook nog eventjes terugdenken... aan 2011, januari. Toen is daar ook zoiets als in België gebeurd. Weliswaar niet een trein met acrylnitriet. Toen zat er uh, een andere brandstof in. Maar luister even naar een fragment van collega Hendrik Willem-Hofs... die daar toen verslag deed van die brand. Ethanol is een zeer brandbare en een zeer vluchtige stof. En je kan dat ook op de beelden zien. De vlammen die gaan heel hoog. En uh, de brandweer probeert nu de andere tankwagons met water nat te houden. Want ja, als het over zou slaan, ja, daar zou je niet aan moeten denken. De Keifoek is een groot rangeerterrein in de buurt van Zwijndrecht, in de buurt van de bewoonde wereld. En de brandweer is dus ook met man en macht uitgerukt... om te voorkomen dat deze brand dus overslaat naar de andere wagons. Ja, dat is het probleem. Hè? Een enorm domino-effect kan optreden... Als, als die brand overslaat van de ene wagon naar de andere wagon. Nou... Die treinen die rijden dus voor een deel hier in Dordrecht... vlak langs de bewoonde wereld, letterlijk hier vlak langs de flat. En er zijn ook wel bewoners die zich daar zorgen over maken. En die zorgen die bestaan al veel langer. Maar die worden natuurlijk door zo'n ongeluk dit weekend weer aangewakkerd. Zorgen die er bijvoorbeeld ook zijn in Brabant... Namelijk de gloortreinen die jarenlang door Tilburg reed. En ook is er ooit veel discussie geweest in de buurt van Venlo. Omdat daar natuurlijk veel grensverkeer was, goederentreinen richting Duitsland. Kortom, de discussie is niet nieuw. Maar wat wel eh, opvallend is, is als we dan zien de gevolgen... Ja, van zo'n brand en van die giftige stoffen. Wat dat dan allemaal doet, ook als er geblust wordt. Nou ja, dat hebben we in België nu kunnen aanschouwen. Het verhaal is daar nog niet klaar. We gaan eens kijken hier in Dordrecht hoe ze erover denken en wat de alternatieve plannen zijn. En we gaan ook nog naar een trainingscentrum... waar ze ons kunnen vertellen hoe je zo'n brand het beste kunt bestrijden. We zijn benieuwd. Meino Remmers dus vanochtend in Dordrecht, Een van de plekken waar de Belgische trein doorheen rijdt. Tien voor half zeven is het. Traditiegetrouw werd gisteravond op de Amstel in Amsterdam... het 5 mei-concert gehouden. Het slotstuk van een dag bevrijding vieren. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix... waren de eregasten. Duizenden toeschouwers probeerden een glim van hen op te vangen... toen ze even na negen uur het ponton opstapten. En heb je ze? Ik heb ze er goed op staan. Bij heeft nog steeds een herkenbare kapsel. Want daar hebben we ook nog discussies op fora's over gehad. Of ze niet een andere kapsel zou nemen. Maar uh, het is nog steeds hetzelfde tot nu toe. En dat is wel zo herkenbaar, hè? Ja, ja, maar ze is geen koningin meer natuurlijk. Dus ze kan nu op zich doen wat ze zelf wil. Willem-Alexander en Maxima ook gezien? Ja, vooral Maxima eigenlijk. Willem-Alexander wel niet zo op. Uh, ziet de... zij eruit, Maxima? En jurk had samen. Ik was vooral bezig met goed op de film krijgen. Dat was al moeilijk genoeg eigenlijk wel zo'n grote afstand. Zie je straks thuis wel. Ja, ga ik thuis allemaal bekijken. Komt u nou speciaal voor het nieuwe Koningspaar of voor het concert? Nee, we zijn op doorreis met de bootjes en we liggen hier in Amsterdam. Maar wel zo gepland? Nee, nee, we, nee we kunnen de Amsterdam niet door. Dus we moeten hier wel blijven liggen. Nou ja, Tot morgen. Als u er dan toch bent. Daarom, hè? dan gaan we even kijken. En het zijn toch deze dagen waar je trots bent om Nederlander te zijn. U doet het nieuwe koningspaard, wat u betreft. De tijd zal het leren, maar ze hebben van mij alle krediet die ze maar kunnen krijgen. Want hij heeft natuurlijk een hele goede voorbereiding gehad en hij heeft dat geweldig gedaan. Dus alle vertrouwen. En blij dat we zo'n koningspaar hebben. Want we hebben nog steeds niks beters. En bij... De Magenbrug is ook een gelijkluidend eetcafé. En daarbinnen is de televisie aan. Dus de mensen die daar zitten, die kunnen waarschijnlijk heel wat meer zien... dan de mensen die langs de kant staan. Maar inderdaad, rond de televisie is het dringen. U staat nu eerste rang, zeg. Ja, maar ik sta de hele tijd buiten, hoor. Ik sta nu even wat te bestellen. Ja, ik vind het mooi. Maar hier ziet het wel beter dan buiten. Ja, dat wel, maar buiten is de sfeer leuker, hè, natuurlijk. Ja, ik vind het prachtig. En hoe doet het nieuwe koningspaard ja, ik denk allemaal super. Ik, ik, ik, kan ze niet, ik heb ze even gezien van ver af, maar um, ja, ik vind het heel leuk. Ik vind het echt heel mooi. Ik heb nog nooit meegemaakt van zo dichtbij, maar dat is wel de moeite waard. Ook anders dan voor de televisie? Ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. Helemaal dus weer tweeën lekker. Sorry, ik had iets versteld. En bij het slotlied loopt ook het café weer leeg. Tot nog even naar de kant om terug te zwaaien als het koninklijk gezelschap in de boot voorbij vaart hier twee dames die echt tuinstoelen bezig hadden met kussens en wel heeft u zo lang zitten wachten? Tuurlijk eerste rang. Om zeven uur uh, zijn we gaan zitten. Het was een heerlijke avond, fantastisch. Oh. Heeft u het ook goed kunnen zien? Heel goed kunnen zien. Ja. Nee. nee. Nee, we zagen eigenlijk niks, want op het podium gebeurt ook heel veel, maar dat hebben we vanmiddag al gezien. Dat werd oh, gerepeteerd. Vanmiddag aan het oefenen. En zij heeft sinds kort hier een huisje gekocht vlakbij. We hebben in de tuin vanmiddag genoten. Van het voorspel, zeg maar. Maar daar kwam u vooral om het nieuwe koningspaar te zien. Onder andere, maar het is ook de mooie muziek in de hele sfeer. Hè? In vrijheid. En hoe doen ze het? Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima? Ik heb geen idee, want het is nog maar zo kort. Dus uh, dat moet nog blijken. Ja, wat vindt u? Ja, ik kijk alleen nog maar naar de buitenkant. Hoe ze eruit zien, want verder is er nog niet veel gebeurd. Dat kan ook niet. even. Karin Albert was erbij gisteravond aan de Amstel. Gisteren werd ook overdag massaal de bevrijding gevierd. Vooral met muziek ook weer. Tony van Rijswijk was op het Centrale Bevrijdingsfestival in Utrecht. En trof daar kinderen die opvallend goed doordrongen waren van de boodschap van 5 mei. Je moet ook niet denken van, oh, het gaat vanzelf, wij hoeven ons er niet mee te bemoeien. Het gaat, je moet je gewoon mee bemoeien. Sommige dingen willen mensen niet dat je mee bemoeit, maar dit moet wel gewoon. Jullie hebben er wel ontzettend goed over nagedacht, zeg. Hoe oud zijn jullie? Ja, ik, ben 10. 10. ik ben niet. Ik ben 9 en tien. Ik ben Zeven, elf. kijk aan. En gaan jullie dat zo je hele leven volhouden? Ja. Ik, ik ja. vind ja. het echt heel ja. belangrijk ja. en leuk. Maar lijkt het ook zo grappig dat bijvoorbeeld in 2045 dat er dan ook echt extra bij stil wordt gestaan. Dat het dan 100 jaar geleden is. Je denkt dat we dan nog bevrijdingsdag vieren? Ja. Misschien, ik hoop het wel, want het is eigenlijk wel de nationale dag van Nederland. ja. Dus ja. Oh, dan is er een eeuw geleden de oorlog geweest en dan wordt uh, en dan word je een eeuw geleden, um, worden je hele grote ouders worden dan bevrijd. Maar nou moet... ja, dat moeten jullie organiseren dan, nee, denk ik. Ik ook, ook denken um, niet, zoals wij, wij denken niet van, nou wij hebben lekker vrede, wij hebben met Europa helemaal afgesproken dat wij dat niet gaan doen en zo. Maar je moet ook gewoon stilstaan stel, ja, bij Syrië bijvoorbeeld. Ja, en bij andere dingen. Maar even over dat feestje. Dat feestje over 100 jaar, dat gaan jullie organiseren. <lacht> ben, weten jullie al hoe dat eruit gaat zien? Ja, ja, nee, ja. Misschien komt er een extra groot vrijheidsvuur? Ja, dat, denk ik, dat ja, zou wel leuk zijn. Nou, ik denk dat we het allemaal extra groot... en ook extra groot zullen herdenken. Ja, Weet je wat ik denk? Over 100 jaar inter inter interesseert het al niemand die meer. meer. Al die, al die ja. mensen die, die toen... Uh, die zijn dan al lang dood. En ach. Ja. ja, maar. Zou, het, zou dat doorgaan, dat feestje van jullie? Dat doorgaat, want je uh, moet ja. oh, dus als Stel, wij krijgen later, als wij groot zijn, krijgen wij kinderen. Dan, dan zeggen wij het verhaal en alles over wat nou precies ja? vrede is. En dan vertellen zij dat door, door en door. Dus dan, dus dan gaat het toch de hele tijd rond. Ja. Dus dan ik het je wel. door. Het NLS Radio 1 Journal. Sport. In de speelronde voor het eind van de eredivisie is bijna alles beslist. Ajax is voor de derde keer op rij de landskampioen. Tegen Willem II kwam het team van Frank de Boer niet in de problemen. Het werd 5-0 in de arena. Het is de derde titel op rij en toch is het voor de Boer niet de mooiste landstitel. Nou, de mooiste, gewoon qua, qua alles, is gewoon de eerste natuurlijk. Het uh, was op 15 mei, op mijn verjaardag, uh, de dertigste landstitel. Uh, de titel waar de supporters zo lang hebben op gewacht. Dus dat, dat was de, misschien wel de mooiste, uh, om met je ook zeg maar, uh, naar het Leidseplein en alles eromheen. Het was ja, zoveel ja, uh, sfeer en emotie wat er uh, toen loskwam bij, bij iedereen. Dat was zo fantastisch. Al zeg ik, zeg maar, uh, als, als coach zijnde, denk ik dat we dit jaar zeg maar, uh, het meest constant hebben gepresteerd in deze competitie. PSV is zo goed als zeker van de tweede plaats. Die geeft recht op de voorronde van de Champions League. De ploeg van trainer Dick Advocaat won namelijk met 4-2 van NEC. Een concurrent Feyenoord ging met 2-0 onderuit bij ADO Den Haag. Het verschil tussen beide ploegen is drie punten, met nog één wedstrijd te gaan. Maar PSV heeft een veel beter doelsaldo. Advocaat is blij met die tweede plaats, maar ja, het blijft wel een troostprijs voor hem.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 En NAC en RKC zijn zeker van de eredivisie volgend seizoen. Nak ontloopt de na-competitie door de 5 3 zeeg op de concurrent, Rode JC. En Teddy Leurling speelde een hoofdrol met twee doelpunten. Dat op 36-jarige leeftijd, uh, ja, dan had je. zijn ja, jongensdroom eigenlijk. En uh, ja, als je in deze wedstrijd, waarin je 3-1 achter staat. en uh, met twee van dat soort doelpunten en, uh, en twee assists. En de ploeg kan helpen en, en daardoor ons veilig schieten. Maar, uh, ja, dat is een onbeschrijfelijk gevoel. Ja, uh, Grote complimenten aan de ploeg dat we bij 1-3 uh, ons de, de rug rechten en, en, en de wedstrijd omdraaien. Ja, het gevoel is uh, onbeschrijfelijk. Dat was het onbeschrijfelijk. Roda JC kan zich net als VVV gaan voorbereiden op de play-offs tegen degradatie. Voor Willem twee file doek al in de wedstrijd tegen landskampioen Ajax. Trainer Jurgen Streppel over de vreemde sfeer rond de kampioenswedstrijd van Ajax. Ja, een beetje onwerkelijk natuurlijk. Als je hier naartoe rijdt naar de arena en uh, je ziet al uh, de menigte hier staan... om uh, dat ze graag aan die wedstrijd beginnen. Uh, dat wilden wij ook graag, maar we waren gewoon uh, vandaag... Uh, niet, niet bij macht om voor een stunt te zorgen. En dat, en dat zag er natuurlijk al van tevoren ook uit. Willem II speelt nog één wedstrijd in de Eredivisie. Komend weekend thuis tegen AZ. Straks na half zeven hoort u meer over het ongeluk in het Belgische Wetteren. Waar gevaarlijke chemicaliën in het riool zijn gelopen. nadat een treinwagon is geëxplodeerd. Dit is Radio 1. Maar eerst naar Jan van der Putten, want het is half zeven. Jan, goedemorgen. Goedemorgen. Op Curaçao is Helmin Wiels vermoord. Een van de belangrijkste politici van het eiland. Hij werd op het strand doodgeschoten. Zijn partij, Pueblo Soberano, denkt dat de aanslag het werk is van de maffia... omdat Wiels bezig was de corruptie op Curaçao aan te pakken. Vorig najaar won Wiels de verkiezingen. Het aantal punten waar gebruikt frituurvet kan worden ingeleverd... wordt uitgebreid, van 1200 naar 2500. Er komen containers te staan bij supermarkten en sportclubs... Ondanks alle voorlichting van de afgelopen jaren spoelt nog zeker drie kwart van de consumenten oud frituurvet door het riool, met verstopping als gevolg. In het detentiecentrum op Schiphol zijn 19 asielzoekers in hongerstaking. Hun gezondheid wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Volgens Trouw vinden de asielzoekers dat ze als criminelen worden behandeld. Wie zich op Schiphol meldt met een asielverzoek moet zijn procedure standaard in detentie afwachten. En in Duitsland begint het proces tegen neonazibejaarde Schepen. Ze staat met vier handlangers terecht voor tien moorden, twee bomaanslagen en vijftien roofovervallen. Negen moorden hadden een racistisch motief. En het duurde jaren voor de verdachten werden opgepakt voor deze dunner moorden. Dan nog het weer, veel zon, maar ook wat stapelwolken, misschien ook nog een bui. Het wordt 15 graden op de Wadden en 21 tot 24 graden landinwaarts. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB bij Nansvaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Het eerste dagelijkse fide staat in Noord-Holland op de A7 hoorn richting Zaandam bij de afrit Vijdevormer 3 kilometer. U hoort het: het zijn weer de Mercedes-Benz wegrijweken. U kunt deze keer wel heel zuinig wegrijden.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 Ik hoorde het al eventjes in het journaal. De problemen in het riool door het lozen van vet worden steeds groter. Maar problemen met het riool hadden ze ook in het Belgische Wetteren. 500 mensen zijn daar geëvacueerd na een treinexplosie. We gaan eerst naar Curaçao waar geschokt is gereageerd... door de moord op politicus Helmin Wiels. Leider van de grootste regeringspartij van het eiland, Pueblo Soberano. Hij werd doodgeschoten op het strand bij zijn woning. Correspondent Dick Draaier vroeg premier Hodge na een reactie op de moord. Het is uh, verschrikkelijk wat er is gebeurd. And, uh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 Premier Otsch van Curaçao over de moord op Helmin Wiels. Straks spreken we weer met onze correspondent Dick Draaier. Hij was gisteravond heel snel ter plaatse toen Wiels werd doodgeschoten op het strand. Je ja, ziet ook op onze website nos.nl foto's die Dick heeft gemaakt... van de plek waar de politicus is neergeschoten. Op nos.nl vindt u die. Dan naar Wetteren. De 500 mensen die na de ontploffing van de trein uh, in de Belgische plaats afgelopen zaterdagochtend eh, moesten worden geëvacueerd, kunnen nog altijd niet naar huis. Het gevaar van giftige dampen is namelijk nog altijd niet geweken. Correspondent Tijn Sadé trok naar de Maria Gaart school in Wetteren, waar de evacuees slapen op veldbedjes. Ze zijn nog altijd metingen en zo aan het doen en voor het water te zuiveren en zo, maar voor van de rest strak krijgen we weer terug briefing. Aan de rand hier van Wetteren in de school Maria Gaart. Die zijn zo'n 80 evacuees, hè? Er, Hebben de nacht meer, doorgebracht? Meer, meer, denk ik. Ja. Een stuk of honderd. En u heeft hier met uw dochtertje ja, de nacht met doorgebracht? Dochter, met mijn dochter, ja. En je hebt vannacht op een veldbedje geslapen, hè? Van het Rode Kruis? Ja. ja. Heb je een beetje kunnen slapen? Ja, een beetje. We zitten met huisdieren in huis en al met die heftige dampen en zo. Ja, we weten een... Niks nu momenteel. We moeten afwachten. De lucht kan gemeten worden, maar die riolen die moeten elk apart gemeten worden. Ze zijn nu bezig met het leegpompen van dat vervuilde water in een schip. En waar gaat dat schip dan weer naartoe? Uh, dat schip schijnt naar Engeland te gaan. Daar wordt verwerkt. Er zijn speciale firma's die dat kunnen verwerken. Ja, die zijn ja. dus uh, mensen van het Rode Kruis aanwezig. Ook een dokter, ook een psychologisch team, heb ik begrepen. Inderdaad, in ons groepje zit iemand met zes heel mooie, dure vogels. Dat mens was, ja, wat over haar toeren, maar er kwam psychologische hulp. Er is verder is gekeken met de verrekijker van de andere kant van de schelde. En er wordt beweging gezien in haar huis. Dus ze zijn naar de overkant van de schelde gegaan met verrekijkers in het huis van uh, madame gekeken of de vogels nog leven. En er is beweging, dus die vogels leven. Overmacht aan politieauto's, brandweerwagens, bluswagens. Maar u mocht net uw auto ophalen in het gebied ja. waar je eigenlijk niet mag komen. Ja, ja, ja. En waarom mocht u dat? Ja, door veel geluk te hebben met, met een brandweerman. Maar anders, normaal gezien, mocht dat niet. Onze dieren zitten in huis. Die hebben geen eten en zuur. Die zitten opgesloten in huis voor tot daar te gaan. Maar ja, blijkbaar, de eenen en de anderen niet. En wat klopt van het verhaal dat de man die gestorven is... dat die nog steeds eigenlijk in zijn huis ligt? Inderdaad, het huis is verzegeld. Huis is verzegeld. Ja? En ze hebben hem naakt aangetroffen. Maar waarom hebben ze de man niet meegenomen... Voor verder onderzoek, denk ik. Maar het is wel bizar dat de hond ook dood is. Dus grote kans dat de man de inderdaad dus is door giftig is gehad? Ja, een grote kans, denk ik, ja. De situatie is dus als volgt dat wij net zijn kunnen beginnen... met het uh, overhevelen van het uh, vervuilde rioolwater naar het schip. Wij rekenen erop dat dat een twintig uur kan duren. Ja, ik kom net bij de gouverneur vandaan... 20 uur gaat het nog duren. Nog een nachtje erbij, hè? Dat is helemaal wat zin. Maar waarin nog nacht moeten blijven, moet je nog een nacht blijven, Niks aan te doen, zegt deze man hier bij de Maria Gaarde School. Ze hebben net te horen gekregen dat het nog een nachtje extra slapen wordt, logeren wordt op veldbedjes. Hier we dat niets kunnen doen, moet dat beneden lagen. Jullie zien die treinen met gevaarlijke stoffen al jaren voor uw huis voorbij gaan. Inderdaad, maar dat wordt de gewoonte? Er is altijd discussie over transport van gevaarlijke stoffen, maar wat moeten ze ermee doen? Ze moeten getransporteerd worden. Zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar, hè? Tja. Ja, ja, daar heeft hij een punt. Correspondent Tijn Sade sprak met uh, inwoners van Wetteren. Uiteraard uh, praat u later nog bij over hoe het op dit moment is in Wetteren. En dat doen we met uh, Joris van Poppel, onze correspondent. En we spreken de kapitein van de boot waar op dit moment dat vervuilde rioolwater wordt uh, overgepompt. Ja, en u hoorde het die meneer al zeggen, het moet toch getransporteerd worden. En daarover praat Marno Remmers vanochtend in Dordrecht. Aan de burgemeester De Raadsingel. Het is vlakbij, het spoor. Het spoor is aan de overkant inderdaad. En heel erg dichtbij. Ja, dit is Rodi Heistek. Hij is inwoner van Dordrecht. Geschrokken naar Wetteren dit weekend? Ja, zeker. Wel, wel degelijk geschrokken. Want de trein is hier vlakbij gegaan. Voordat hij naar Wetteren ging. Ja, dan rijden hier heel veel goedere treinen, merk ik vanochtend al. We stonden hier om zes uur al. Ja, dat gaat eigenlijk dag en nacht door en in het weekend... Uh, personentreinen uh, heen oh, en weer om te willen. Nou, maar dit is een passagierstrein. Dit is een Maar kan je al horen hoe dichtbij het is? Zeg, er staan hier aan de overkant ook wel allemaal brandkranen, hè? Ja, pas geleden hebben zij eigenlijk uh, na de Moerdijkbrand en de Keifoekbrand... Uh, watervoorzieningen toegevoegd uh, langs het spoor. Toen pas eigenlijk. Toen pas eigenlijk. Uh, uh, ja, maar watervoorzieningen zijn eigenlijk... Uh, als er al iets is gebeurd, uh, dan zijn watervoorzieningen uh, handig. Maar die voorkomen natuurlijk niet dat er iets gebeurt. Dus... Nee. Ja, je hoort ontzettend veel treinen hier langskomen. Ook goederentreinen treinen die dus vanaf Rotterdam komen. Is, is er een... Laten we even naar binnen gaan, want het is veel herrie. Even iets naar binnen. Is er een plan? Ik bedoel, hebben jullie wel eens een oefening gehad... of is er een idee over wat je dan moet doen? Um, nou, uh, we hebben wel eens een brief gehad. Uh, uh, eigenlijk dat je geen zorgen hoeft te maken. Oh, <laughs> dat is fijn. Dat, je dat geen is fijn. Hoeft te maken. Uh, Maar er is geen plan om iets uh, te doen zoals bijvoorbeeld... Uh, wat te doen als er zoiets gebeurt zoals een wetteren. Dat is er eigenlijk, geen, uh, dat nee. Is er eigenlijk niet. Nee. Nee, want hij kan ook hier voor de deur ontsporen natuurlijk. Ja, hetzelfde wat daar is gebeurd, zou hier ook kunnen gebeuren. En dan is het volgens mij gewoon een panieksituatie. Zijn, want we zitten nu in een grote flat. Zijn er meer bewoners hier die zich daar zorgen over maken? Ja, ik denk dat iedereen wel zich zorgen erover maakt. En er zijn ook wel lokale blogs, zoals die van ons, die, die daarover schrijven. Ah, dan moeten we gelijk even naar de computer die aanstaat. En zittend vanaf de reptocht, zicht op het spoor, dat wel. Doden en gewonnen na giftrein ongeval Dordrecht. U hebt het bericht een beetje omgewerkt naar alsof het hier gebeurd is. Ja, inderdaad. En dan ook gekeken naar wat hebben ze in Wetteren gedaan... en hoe groot gebied hebben zij ontruimd Een cirkel genomen met, met die nitril meter, ja. die daar het riool in is gelopen ook. Hè? En dan wat zie je dan? Ja, dan zie je dat op de kaart uh, van Dordrecht legt. Als je eenzelfde gebied in Dordrecht moet ontruimen... dan is dat uh, een heel groot gebied, een heel groot dichtbevolkt ja, gebied. Een beetje de hele woonwijk hier, hè? Um, dan uh, het water toe. Ja, dat is een beetje vanaf het centrum tot in de achterste wijken van, uh, van Dordrecht... moet het toch zeker wel ontruimd worden. Uh, en daarnaast moet een heel groot gebied daaromheen ook de ramen en deuren dicht houden. Ja. is uw eigen website... Um, nou, IDORT ben... of IDORT.nl? IDORT.nl, inderdaad. En uh, wij zoeken dit soort dingen af en toe uit. Uh, op een uh, soms grappige en soms uh, prikkelende manier. Maar ja. Uh, uh, uh, ja, dit is wel een belangrijk berichtje bij ons op de website, inderdaad. Ja, er zijn veel reacties opgekomen? Ja, veel reacties eigenlijk. Uh, uh, sowieso heel veel lezers. Het is wel een van de best gelezen artikelen van, uh, van de maand. Ja, de gemeente wil eigenlijk ook een alternatieve route voor die trein, hè? Zouden ze graag willen, geloof ik. Ja, en ik, ik, uh, ik hoop ook dat die er wel uh, komt, of dat die er misschien al is... Uh, wat meer naar het westen loopt natuurlijk de HZL door wat minder druk gebied. Maar in ieder geval, die giftreinen moeten hier weg, zeggen jullie? Ja, ik denk dat er eigenlijk maar één oplossing is. Um, dit, moet dat je dus... niet willen, dit moet je niet willen vervoeren door een woonwijk. Precies, het is dus wachten op een ongeluk. Het is nu een paar keer gebeurd in de buurt. Uh, Kijfhoek, Moedijk. Ja. en nu dan weer Wetteren. Het um, is dus dus wachten op een ongeluk en daar moeten de giftreinen gewoon uit Dordrecht weg. Tja, kijk nog even naar het spoor. Ja, het ziet er mooi groen uit, hè? Ontluikend lentegroen, maar ja, als het fout gaat... Ja, dan, dan is het natuurlijk uh, huilen met de pet op. En dan uh, komt er ook een, antwoord, een heel raar antwoord van de gemeente... die al een paar keer is gewaarschuwd op een pijnlijke manier. Zicht op het spoor, denkend aan België. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1-journaal. Op alle fronten is een dieet eigenlijk heel vervelend. En daarom is er nu een meldpunt. Daar kunt u klagen. Blijf luisteren. Meer dan 50.000 supporters hebben de kerstverse kampioen Ajax toegejuicht... met de huldiging naast de Arena. Het is de 32e landtitel voor de Amsterdamse club en de derde op rij. Het team van Frank de Boer was in de kampioenswedstrijd... met 5-0 te sterk voor Willem II. En daarna werd de titel meteen gevierd door de supporters. Hebben we nog wat te vertellen of is het uh, echt eindeval? Ajax-Amsterdam, weer kampioen. Volgend jaar weer Ajax-Amsterdam en dan op het Museumplein Kampioen. Dat museumplein dat is een probleem bij deze eh, viering eh, van het feest. Want veel fans wilden het op het museumplein, maar de burgemeester wilde dat niet. Daarom hield de burgemeester maar een korte toespraak hier, maar die werd uitgefloten. Dag lieve mensen, van harte gefeliciteerd voor jullie en voor Ajax. Pas op, man. Frank, ga je hier gewoonte van maken elk jaar? Dan laten we het podium gewoon staan. Het stadion, de, de Arena Boulevard, dan een grasveld. En daarachter is dan de plek waar het team gehuldigd werd. Ze werden één voor één naar voren geroepen. Amsterdam, hier is hij! En op kan hebben, mag komen. Jongens, laat je horen, geef hem overtuigend over applaus. Amsterdam, laat je horen met z'n allen, Frank de Boer! Frankie de Boer, Frankie de Boer, Frankie, Frankie, Frankie de Boer, Frankie de Boer. Frank, moer. Zou die eigenlijk zelf nog mee kunnen doen? Zou die ja, nog zo ja, goed ja, zijn? Wij nou, zingen, wij zingen gewoon is mee. Maar een, maar een beetje terughoudend, maar dat vind ik het mooi aan Frank Boer. Grote op nee, maar hij is altijd een beetje terughoudend. Hè. En dat, dat zie je hem ook, weet je. Ik bedoel, hij weet gewoon wanneer hij ja, ja, kan. Maar hij wint wel drie keer op een rij. Ja, ja, maar drie, maar drie keer op een rij, hij nog, kampioen. heeft ja, ja, ja, mij toch nog een bepaalde zin. Is het kampioenschap? Ja, tuurlijk. Dit is een kampioenschap van ons allemaal. Dit is wel de hand van Frank. Dit jaar, wat je hebt gezien, is wel de hand van Frank. Ja, maar dat is afgelopen drie jaar toch? ja, wel, ja maar oké. Okay. Ja, het eerste jaar kun je wel meetellen. Het eerste jaar was gelukkig, hè tweede jaar. Het ja, eerste maar... jaar kun je, kun, je, kun je meetellen, maar dan heb je nog, dan heb je nog te maken met de, de vorige trainer die bepaalde dingen, hè, waar je mee zit, zeg maar. En ja, vorig jaar was het gewoon, ja... Nou ja, het gewoon is gewoon... Laat ook allemaal maar. Het is gewoon feest nu. Is gewoon feest. Vind je het vervelend dat het hier is en niet op het plein? Maar, ja, natuurlijk. Plein. Ja, liever op het ja, no, museumplein, Leidseplein. een groot goed. feest. Sommige maar ja. mensen kunnen zich niet meer in Amsterdam is en niet in Rotterdam. Ja, kijk, dat is het juiste antwoord. Helemaal niks. Ja. Uh, Daarmee is alles klaar. Fijne avond, meneer. Kampioenen. Dankjewel. Ik kon er niks van. Doe van elkaar praten. Dat deden ze wel. In deze bijdrage van Joris van der Kerkhof. Hij was bij de huldiging van Ajax. Paul naast de Arena. Wij gaan naar Wijnand Zwaan voor de verkeersinformatie. Wijnand, goedemorgen. goedemorgen Hoe op de Lara? weg? Ja, beginnetje van de ochtendspits. Op de A7 Hoorn richting Zaandam voor de afrit Wormer, 2 kilometer file. Stukje verderop op de A8. Ook even aansluiten bij het Koenplein, niet zo heel lang. En de A28 Zwolle richting Utrecht. Daar staat bij Amersfoort 2 kilometer. Wacht je verder nog iets bijzonders vanochtend? Nee, veel mensen hebben toch nog vrij vanwege de meivakantie. Staat in totaal zo'n 50 kilometer file rond half negen. We wachten wel wat extra drukte op de N207... de provinciale weg bij de Keukenhof. Ah, kijk eens aan. Ja, ja natuurlijk. Het, het staat erin. Ja, dank je. Al jaren wordt het de consumenten verteld. Spoel oud frituurvet niet door de wc. En toch doet driekwart dat nog steeds. Het gevolg? Enorme verstopping in het riool. En daarom is vanaf vandaag het aantal inzamelpunten... voor dat vet meer dan verdubbeld. Van 1200 naar ruim 2500. Onder het motto Vet Recycle het. Zeker. Niemand <laughs> geld dan verdient. Verslaggever Jeroen Schud, hij zo nam een kijkje in Kampen bij een bedrijf waar oud frituurvet wordt verwerkt. Nou, dit is een, een partij die klaar staat om uh, verwerkt te worden. En die gaan we dus nu oppakken en door de installatie halen. Ik zou zeggen, je gaat die flessen gewoon leeg gieten en zo. Nee, dat is te veel werk. Dus eigenlijk een, een goed systeem om het zeg maar machinaal te kunnen uh, behandelen. Nou, meneer Bunschoten, het stinkt hier al een beetje. Ja, het stinken is een groot woord, het ruikt anders. Dan werkt u dus de hele week in? Ik zal aan de heftruckchauffeur vragen dat hij hem in de schredder kipt, zodat u kunt zien hoe uh, dit verwerkt wordt. De verpakking en het vet worden gescheiden? Ja, die worden gescheiden. En dan houden we het vet over. Hoeveel liter per week? Wij doen hier uh, ongeveer 2,5 miljoen liter per week. Klopt het nog steeds dat uh, een derde van de consumenten het vet netjes inlevert en twee derde die, uh, gooit het door de wc? Ja, ja dat klopt. En dat is, uh, daardoor is eigenlijk die campagne ook ontstaan. Er zijn heel veel problemen door uh, frituurolie en vetten die in het riool belanden. En wat uh, verschrikkelijk veel kosten veroorzaakt om iedere keer dat riool schoon te maken. Wat nu? Uh, dat vet krijgt een thermische behandeling. Dus dan uh, wordt het vocht, het vuil, het paneermeel, hè, uh, wordt daaruit gehaald. Dat we een relatief schoon product hebben. En dat schone product dat komt dan in de al hiernaast, komt weer naar binnen. En dat is een, dan wordt het daar behandeld en dan wordt het omgezet tot biodiesel. Ook als ik het in de keuken altijd zie, in de frituurpan, het is gewoon rommel. Nou, het is een beetje gesmeerd, maar ja, we hebben het nodig. Het is vies en het plakt. Sommige mensen doen het ook in verpakkingen die nog metaal bevatten. Nou Hier halen we ook het metaal eruit. En dat wordt ook apart weer verwerkt, we gaat ook weer naar de recycling. Nou, hier zijn we aan het eind van de installatie. Hier is dus het hele proces ge uh, geweest. En hier hebben we dus ons eindproduct. Dit is uh, nu net zo dun als, uh, als de brandstoffen die we, of de diesel die we tanken overal. En uh, in principe zou je hier zo op kunnen rijden. Die bunschoten, wat zijn veel consumenten toch viespeuken gewoon. Ja, of, of vies peuken of heel uh, gemakzuchtig. Hoeveel jaren zijn er nou al campagnes over dit probleem... en mensen lijken gewoon niet te luisteren? Het lijkt wel of dat, in, uh, dat, dat even duurt voordat dat aanslaat. Veel mensen moeten naar de gemeentewerf. Ja, ja, dan moet je er dus wat voor doen. Te veel moeite? Ja, te veel moeite. En Nu zijn er dus meerdere punten door heel Nederland. Het wordt iedere dag uitgebreid... Bij verschillende supermarkten, sportclubs, waar die mensen dat in kunnen leveren. Dus in principe hoeven ze het helemaal niet zo lang te bewaren totdat, zoals u, naar de gemeentewerf gaat. Nee, ze kunnen het nu dagelijks kwijt. En, en daarmee willen we eigenlijk die bevolking stimuleren om dat spul ook gewoon in te leveren op de daarvoor bestemde plekken. Nou, die schone biodiesel, wat gebeurt daarmee? Dat wordt vermengd met de diesel. We hebben in Nederland een bijmengingsverplichting. Dat betekent dat er in iedere liter diesel een krappe 5% biodiesel bijgemengd moet worden bij normale diesel. Dit om roetuitstoot te verminderen. Zijn we daar dan mee geholpen met die 5%? Ja, dat is wel bewezen dat dat verschrikkelijk helpt dat dat de uitstoot ver naar beneden brengt. Jaarlijks kost het riool- en waterzuiveringsbedrijven tussen de 20 en 30 miljoen euro... om alle verstoppingen in het riool te verhelpen. De nieuwe campagne hoopt men eh, straks zeker drie kwart van de mensen... het oude frituurvet op verantwoorde wijze inlevert. En u weet het dus, vet, recycle het. Tien minuten voor zeven is het. Kijkt u even naar buiten, door de gordijnen. De zon schijnt, het is een prachtige dag. Michael blij.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 Op dieet gaan, dat is nooit leuk, maar het kan zelfs heel slecht uitpakken. Mensen die een nare ervaring hebben gehad met diëten... kunnen vanaf vandaag terecht op een meldpunt. Van klachten over Sonja Bakker tot een maagbandoperatie. Ze kunnen vanaf vandaag ingediend worden bij het meldpunt dieetleed. Leed. Bakker, Bakker, consulente en oprichter van dat meldpunt. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is dat nodig? Omdat uh, wij willen eigenlijk een eerlijk verhaal over, uh, over afvallen en de manieren om af te vallen uh, laten zien. En ook mensen de gelegenheid geven om, uh, om hun klachten te doen. Want uh, op internet hoor je vooral de verhalen van de succesverhalen en dat het gelukt is. Maar op het moment dat het niet meer gelukt is, ja, dan gaan mensen dat niet heel erg massaal melden. Terwijl er naar ons idee veel uh, schadelijke pillen, poeders en dergelijke op de markt zijn... Waar, uh... Waar wat over te zeggen is? Nou, zegt u dat maar, mevrouw Bakker. Uh, Trouwens, geen familie, denk ik, hè, van Sonja Bakker. Nee, zeker nee. niet. zeker nee. niet. Nee. Nou, je zou het zomaar kunnen denken. <laughs> wat overkomt mensen allemaal? Uh, ik kan mij bijvoorbeeld voorstellen dat, um, dat hoor je veel om je heen, mensen snel een dieet volgen en vervolgens uh, binnen een maand ook weer even dik zijn als daarvoor. Ja. Of even veel. Ja, dat zal waarschijnlijk de grootste gehoorde klacht zijn: een dieet werkt niet. Uh, dus het jojo-effect is inderdaad van nou ja, mensen gaan op dieet, uh, schippen een heleboel uh, uh, voedingsmiddelen of gaan inderdaad aan de pillen of Nou, Dat lukt wel een aantal uh, weken en misschien wel maanden. Mm -hmm. Maar vervolgens komen ze weer net zo hard aan en vaak worden ze nog uh, zwaarder dan voor hun uh, dieet. O, oh, dat kan ook nog. Dat is vaak het geval. Um, uh, nou ja, en, en verder hebben we... Ja, ik, met mijn bedrijf, nooit meer op dieet, heb ik veel mensen begeleid en veel klachten gehoord, inderdaad. Maar ook op het gebied van, inderdaad, spijsvertering die niet meer werkt, um, verstopte darmen, haaruitval, problemen met de schildklier. Nou ja, niet meer goed kunnen luisteren naar je hongergevoel, uh, flauwvallen. Nou ja, Totaal ontregeld voor... eigenlijk, raken mensen. Precies, ja. precies, ja. ja. En ik hoor u net zeggen, die poeders en pillen, die, die kunnen ook nog schadelijk zijn? Ja, nee, we hebben natuurlijk wel op een gegeven moment pillen uit België volgens mij gekomen. En je had nog zo'n zo merk hier waar een bepaalde discussie over was. Maar dat wordt dan niet zo duidelijk. Dus we willen eigenlijk ook die klachten verzamelen om te laten zien van... goh, uh, sommige klachten zullen mensen misschien niet zo snel uh, relateren aan hun dieet. Maar wij denken dat er wel een degelijke relatie is. Dus ook daar zijn we benieuwd naar wat daar uh, naar voren komt. Heeft u eigenlijk... U bent zelf ook wel eens op dieet geweest of niet? Ja, ja, ja, ik heb als tuber verschillende diëten geprobeerd, mm. allemaal zonder succes. Oké. Okay. En, en wat is nu voor u de ultieme tip uh, als je moeite hebt met, met je lichaam? Ja, voor mij gaat het vooral om te kijken van, uh, naar de oorzaak van je eetgedrag. Dus mm. veel meer van, waarom eet je eigenlijk zonder honger? Want in deze maatschappij gebruik, gebruiken we eten als uh, gewoonte, als troost, als beloning, nou ja, ga zo maar door. En op het moment dat je veel meer gaat luisteren van heb ik wel eigenlijk honger? en uh, wat is er eigenlijk aan de hand? Want soms uh, zijn mensen gewoon verdrietig en gaan weten. Mm. Uh, dan kun je inderdaad werkelijk dingen veranderen en ook echt uh, een stabiel eetstroom krijgen. En daarbij moeten moet mensen inderdaad veel meer, uh, wat milder naar zichzelf noem ik het altijd. Want we willen allemaal dat maatje heel slank, maar we zijn nou eenmaal allemaal anders gebouwd. Dus soms is het ook een kwestie van accepteren en uh, wat meer zelfvertrouwen krijgen. Ja, dat klinkt dat goed. Dat klinkt goed in ieder geval lekker erin. Ja, precies. Als mensen klachten hebben over diëten of pillen, poeders of, nou wat heb je nog meer, maaltijdvervangers en allerlei repen. Waar kunnen mensen dan hun klachten kwijt? Gewoon bij zullen we dieetleet.nl. Dank u wel. Dank u wel. Angele Bakker, gewichtsconsulent en oprichter van Het Meldpunt.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 Maar het doel is belangrijk en voor het doel zullen we blijven strijden. De Telegraaf opent als enige krant vanochtend met de moord op Wiels. Volgens de krant nam Wiels zelden een blad voor de mond. Tijdens de verkiezingen van vorig jaar beledigde hij volgens politieke tegenstanders Nederlanders, vrouwen en de katholieke kerk. In maart van dit jaar was de PVV verontwaardigd over een uitspraak van Wiels. Hij zou hebben gezegd dat hij lijkzakken bodybags klaar had liggen voor Nederlanders. Nou, toen sprak hij dit tegen. Ik ben niet gek. Al dus Wiels, een paar maanden geleden. Verder. Kleurende kranten rood-wit vanochtend heeft natuurlijk te maken met Ajax voor de 32e keer landskampioen. En alle kranten blije gezichten van het winnende team en van de aanvoerder Siem de Jong die de schaal omhoog houdt. Volkskrant had dat eerder vanochtend te over. Kies voor een foto van trainer Frank de Boer. Hij staat in een zwembad met de schaal tussen zijn handen geklemd. Een beetje verdwaasde kleren nog aan. Maar vooral lovende woorden voor de trainer in de krant. Want die schrijft als ergens zichtbaar wordt hoe groot de invloed van een coach kan zijn. Dan is dat bij Ajax. Onder Frank de Boer haalde de Amsterdammers zondag de derde landstitel dus binnen achter elkaar.